De kolenbrander van het Mastbos. Wij stellen ons de late middeleeuwen voor als een tijd waarin Nederland nog bedekt was met een deken van uitgestrekte bossen. En toch moeten we dat beeld een beetje bijstellen, want grote delen van Nederland waren helemaal niet zo dicht bebost in de 15e eeuw. Er was een voortdurende vraag naar hout voor de bouw van huizen en schepen en van gebiedsbeheer had men nog nauwelijks gehoord. Breda was in die tijd een plaats van grote betekenis, bestuurd door de heren van Breda. Graaf Hendrik III van Nassau, een van deze heren, was een modern denkend en flamboyant man voor die tijd. Hij en zijn vrouw gaven destijds de opdracht tot het bouwen van het kasteel van Breda. Hendrik bezat een bijzondere collectie kunst en allerlei buitennissige voorwerpen, zoals een meteoriet die in een veld vlak naast Hendrik gevallen zou zijn. Men zegt dat in zijn huis in Brussel een bed stond waar maar liefst vijftig personen in konden liggen. En de vrouw van Hendrik, Mencia de Mendoza, waarschijnlijk wel bij iedereen bekend, was in haar tijd een van de meest begeerde vrouwen. Maar daar gaan we nu niet te ver over uitweiden, we hebben het over Hendrik. Hij heeft in 1514 de opdracht gegeven tot het planten van de mastbos. Jawel, een bos vol masten. Het Breda's mastbos was dan ook het eerste grootschalige mastenbos. Het leverde een mooi gebied op waar Hendrik en zijn vrienden en familie kon gaan jagen. En hier vlakbij had hij zijn gigantische buitenhuisje Boevinje, dat toen nog de Boeverijen heette. Stel je eens voor wat hier allemaal is gebeurd als je door het bos wandelt. Jachtpartijen door de grote heren en graven van Nassau, houtkap voor de bouw van het kasteel van Breda en voor de bouw van schepen voor onder andere de VOC. Maar ook een gebied vol stroperij en smokkel, heidense rituelen en moord. Jawel. Zelfs dit paradijs ten zuiden van de oude stad Breda was helaas ook het tafereel van een gruwelijke moord. Een zevenvoudige moord die een litteken achterliet in het patroon van de paden. En nu we zover zijn gekomen, zal ik u dit duistere verhaal vertellen. Aan de rand van het Masbos woonde zo'n 300 jaar geleden een kolenbrander. Van de takken en de kromme bomen die niet bruikbaar waren als timmer of geriefhout maakte de kolenbrander houtskool. En deze houtskool die werd weer gebruikt door de smid om te kunnen smeden en in de deftige huizen om de boel te verwarmen. De kolenbrander bewoonde evenals vele houtvesters in het mastbos een van de kleine huisjes die daar in de opdracht van de heren van Breda waren gebouwd. En op een avond klopte er een groep van vrienden aan bij de kolenbrander. Zij waren met z'n achten in totaal en waren eerder uit Antwerpen vertrokken. Maar onderweg naar Breda waren ze hopeloos verdwaald geraakt in het donkere mastbos en nu zij te laat waren om de stadspoorten te passeren, vroegen zij om onderdak bij de kolenbrander. De kolenbrander liet de vrienden tegen een kleine betaling overnachten in de schuur. Het lot wilde echter dat de kolenbrander de goed gevulde geldbeurzen van de jongens had gezien. En deze hadden zijn lust naar rijkdom doen ontwaken en in zijn brein ontwikkelde zich een gruwelijk plan. Snachts, toen de jonge mannen lagen te slapen, sloop hij de schuur in en hij sneed één voor één de jongens de keel door. Hij beroofde ze van hun geld en van hun goederen. Zeven moorden leverden hem zeven goed gevulde buidelsgeld en andere kostbaarheden op. Maar tellen, dat had de kolenbrander nooit geleerd. En als geluk bij een ongeluk was een van de vrienden op het moment buiten. Hij voelde zich die avond niet zo lekker en hij was in de frisse lucht in het buntgras gaan liggen. En vroeg in de ochtend toen hij zijn vrienden wilde gaan wekken, ontdekte hij de gruwelijke moord. En hij vluchtte naar de stad. Daar waarschuwde hij de schout, die meteen met zijn mannen naar het huis van de kolenbrander rijdt. Het proces was kort. Voor de moordenaar zijn hut werd een galg opgericht. Hij bleef bij hoog en laag ontkennen dat hij ook maar iets met de moord van doen had. Nog toen hij onder de galg stond, zwoer hij de vreselijke eet. Als ik het gedaan heb, mogen dan de doden tegen mij getuigen en de duivel mij meevoeren naar de eeuwigheid. En zie, daar opende zich de aarde onder de galg en zeven gebalde vuisten staken uit den grond op. Zo ontstonden er zeven heuveltjes. Pex vachtte hellehond dook uit het gat omhoog, greep de moordenaar vast en sleurde hem mee in een kaarsrechte lijn. Bomen en struiken werden omgetrokken en zo verdween hij naar de eeuwigheid. En nog steeds is het spoor van de hellehond te zien in het bos, het pad naar de eeuwigheid, het eeuwige laantje.